That was En, ik hem. en hij schudde de slang en, en gooide die in, uh, in het vuur. En mijn, mijn dochter die vindt dit verhaal prachtig. En uh, een keer praat ze, papa kan je het verhaal vertellen. En de slang. En ik zei, ja tuurlijk. En een keertje ik ging ik kijken of ze echt had door hoe het verhaal uh, was. En ik vroeg aan, vertel papa nu het verhaal. Paulus ging een um, hout pakken om vuur te maken en hij een slang die beter hem en hij pakte de slang en maakte barbecue. En ik dacht, wauw, zo had ik nooit zien. Maar het is wel zo, het waren barbecue'slagen. Hij maakte barbecue. Um, dus in, in handelingen vindt we verschillende verhalen um, over de apostelen en zijn interessante verhalen, en vandaag gaan we lezen Deze kerk die zit op vakantie. Vader zegt dat je zegt. En alle die op vakantie zijn in, Dat ze allemaal terug uh, zullen komen. Um, um, helemaal uitgerust En klaar om verder te gaan met de werk. In de naam van Jezus. Amen. Oké. Okay. Um, dit, dit is een heel uh, bijzonder. Uh, stuk van handelingen, Want hier, hier begint iets nieuws in de, in de Christendom. Want in het begin de, de apostelen die gingen preken aan de joden, of mensen die tot in de jodendom was gekeerd. En dus ze, ze, bleven, ze bleven maar preken en spreken dus over Jezus alleen gericht op de joodse volk. En maar God, God had iets anders van plan, God was iets, met iets anders bezig, maar ze wisten het niet, ze waren niet van bewust dat de Christendom was niet uh, bedoeld alleen voor de Joden, maar het had een grote bedoeling, er was iets groots die, die, die ging gebeuren. En het, het thema van deze boodschap vandaag is over de grens, over de grens. De grens. Over de grens. Halleluja. We gaan vandaag over de grens. Amen. God is goed. Over de grens. Dus Petrus, die, die was bezig met preken aan de Joodse volk. En hij preekte. En hij was um, druk bezig met, de, met preken. En, en hij dacht: Dit is het. Het Christendom is dit. Ik ga. Preten aan de Joodse volk, alle Joden overal de wereld ga ik vertellen dat Jezus van mijn houdt. Jezus is gekomen voor iedereen. En Petrus was goed bezig met het evangelie van God, maar hij was het aan het beperken. Hij had zo'n soort grens over hem gezegd van de evangelie is alleen... Aan het evangelie. Er is geen grens aan wat God wil doen met ons leven. Dus wat doet God dan? Hij komt met een interventie. Het eerste woord die ik uh, uh, wil vandaag laten zien is de interventie. God komt binnen. God komt met een heel speciale visioen. Uh, Petrus die had honger en hij wou iets eten en terwijl de mensen hem iets gingen voorbereiden op eten, hij ging naar boven. Staat, dit allemaal staat in Handelingen 10. En hij ging naar um, boven. En plotseling kreeg hij een visioen van oh God. Nou, voor mij, ik wil, normaal als je honger hebt, dan wil je geen visioen zien. Toch? Je wil gewoon eten, want je hebt honger. En, maar bij Petrus ging het helemaal verkeerd. Toch? Hij had veel honger en hij kreeg een heel lange visioen. Dus wachten totdat de visioen klaar was om te gaan eten. Maar ik denk dat het een heel bijzondere uh, visioen en de visioen was. Dat er was een soort uh, mantel, een soort doek, uh, heel grote doek, en daar stond heleboel, heleboel uh, dieren. Een gevaarlijk man voor de koninkrijk van de duivel. Hij prikte één keer en 3000 mensen kwamen tot Christus. Hij was een gevaarlijk man voor het koninkrijk, maar hij had grenzen. En de vijand was blij mee. Want een gevaarlijk persoon met grenzen, perfect. Halleluja. Maar God zei tegen Petrus, nee Petrus. Ik kom met een interventie in jouw leven. Je hebt bepaalde grenzen gezet in je leven, maar die zijn niet goed. Die zijn niet voor mij. Je moet verder gaan. Je kan niet alleen blijven met de Joodse volk. Je moet verder gaan. Je moet verder naar Cornelius. Halleluja. Over de grens heen. En dus God laat hem zien met die visioen dat hij iets anders, iets groters gaat voor hem. En ik wil je vanmiddag vertellen dat God heeft... Grotere dingen voor ieder van ons hier. Als we maar op de grens steken. Als we maar verder gaan dan wat wij geleerd of geleefd hebben. God kwam met een interventie. En wat doet God ook? Hij kwam met een invitatie of een uitnodiging. God laat je niet alleen zien dat je meer kan. Maar hij nodig je op ook uit. Kom. Kom. En terwijl hij in die zag, hij hoorde klop aan de deur. Het waren drie mannen die hem kwamen. En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zeiden de geefzien, uh, twee mannen zoeken naar u. Sta dan op, ga naar beneden en reis, zonder bezwaar te maken met hun mede, want ik heb hun gezonden. Halleluja. Hij was hier nog aan het over nadenken over de visioen En plotseling kwam die mannen naar hem toe. En de heilige geest van God zegt van, hé, hey, ga met me mee. Ik ga met me mee. En heel vaak zijn we het zo dat we, we krijgen een, een belofte van God, en, of een visioen van God, en dan blijven we... Een ja. oh. Hun maakte geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u dan gekondigd zijn bij de van hun, die door de Heilige Geest, die van de Hemel gezonden is, u in de Evangelie hebben gebracht, die melden dingen zelfs enkelen begeren.